Nederland had eerder aangeboden om gewonden over te nemen... maar ze zijn naar andere landen gebracht als België, Duitsland en Frankrijk. Ja, en we hebben veel goede voornemens voor op het werk dit jaar. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de werknemers... dit jaar een cursus, training of opleiding wil volgen via het werk. En best opvallend, 77% verwacht dit voornemen ook echt waar te maken. Vooral jongeren willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.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 Oh, sterkte voor iedereen rondom Utrecht. Nog vertraging op DA2 Amsterdam. Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Vijf kilometer, drie kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Nog een keer DA12. De Den Haag-Utrecht tussen Harmel en de Meer. 3 drie kilometer, twintig minuten, daardoor een ongeval. En DA27. Gorkum-Utrecht tussen Everding en de Houtenste 4 Vier kilometer, een half uur vertraging. Joost Winkels. Nou, oh, sta je in die file dan mag je maar even melden via de Q The Gap. Walk the Moon. Zodat meteen ook de alarmschijf na Maalsmid. Take a chance from waiting. van deze week op naam van Thomas Gray... En Rumors, ik dacht toch goed om Thomas Gray even aan je voor te stellen... in een kleine 30 seconden. Hij is een uh, 21-jarige producer uit Canada. Groot talent, groot talent. Hij maakte al uh, remixen voor onder andere Martin Garrix. Werd de afgelopen jaren heel veel gesupport door Afrojack en Nicky Romero. Nu is het zo dat die alarmschijf weer omhoog is geschoten... door die vruchtbare grond die dan weer TikTok heet. Uh, zodoende werd daarop goed uh, gereageerd en dachten we bij de radio... nou, dat kan wel eens een grote hit worden. Dus zetten we er een sterretje achter deze week de alarms schrijft Thomas Gray en Rumors. Zometeen gaan we toch maar eens even naar de A2. Want daar is het Elande. Elande op de A2. Een klein hartje onder de riem zometeen. Eerst walk the moon. Dit is Shut Up and Dance by Q. Better with you. Music. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leert.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 Word ouder, tel de sproetjes nog steeds op je schouder. Hoeveel meer. bij muziek en Wacht op mij. Ik deed vanochtend de ramen open. Ja, en dit was toch een beetje wat ik uh, voor een gevoel had wat betreft de muziek. Een witte wereld, een witte wonderland. Ik, ik vind het dan toch prachtig om doorheen te fietsen. Ik weet, het is verschrikkelijk als je er met de auto doorheen moet. Maar op zich een beetje met die fiets, een beetje wankelen. En dan om je heen kijken, dan zie je mooi besneeuwde witte toppen. En dan denk je, ja, eindelijk sneeuw. Tenminste, dat denk ik. Het is natuurlijk ook voor voor ellende. Esther, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is... Het, toch, het kan op de fiets een beetje dat gevoel zijn, toch? Ja. Nou, voor mij ook sneeuw helemaal niet, hoor. Nee, nee, überhaupt niet. We gaan lekker naar nee. zou verhuizen. Bekijk het maar. niet. Hey, Esther, wat een verschrikkelijke avond is dit toch eigenlijk voor jou? Zeker, zeker. Ja. In, inmiddels... Uh, vier uur in de auto... Vier uur in de auto. Esther, even voor de duidelijkheid. Vanaf waar ben je vertrokken vanavond en hoe laat? Uh, Amstelveen. Ja. Uh, kwart over vijf. Ja. Zijn we weggegaan richting Maarsen. Ja, bij Utrecht en, in de buurt. Uh, ja, bij Utrecht in de buurt. Op taat twee. Uh, daar wij al uh, een tijdje ja, heel lang vastgestaan. Dan weer stapvoets rijden. En uh, ja, de aankomsttijd wordt later en later en later. Denk je dat je ooit nog thuis komt als ik het zo hoor, Ester, Ja, ja, ja, nou ja ik, uh, ik, ik hoop het wel. We staan inmiddels uh, anderhalf kilometer uh, nu voor de afslag. Oh. Maar goed... Uh... Daar stonden we. Ja, het gaat nu, uh, ik weet niet, twee uur geleden dus stonden we 2,5 kilometer voor de afslag of zo. Oh, dus, heb je iets in de auto? Heb je, een, heb je een snackje of zo? Heb je iets om. <lacht> uh, nou ja, we hadden toevallig nog iets liggen. Een, uh, we hadden nog iets uh, van een muffin liggen, die hebben we opgegeten, maar dat is het ook wel. <lacht> je bent, begint inmiddels aan het papiertje te knabelen ongeveer, van die van die muffin. <lacht> nee, dat, dat valt wel mee. Maar het is echt, uh, we zijn wel blij als we zo meteen thuis zijn. Ja. Oh, Dat geloof ik. Oké, okay, Esther, wat zegt nu de navigatie nog? Hoe lang ga je er nu nog ongeveer over doen? Um, ja, hij zegt nu elf uh, minuten. Oké. Okay. Maar dat, uh, dat is toch even afwachten. Oh, mijn god, als je namelijk thuis bent... heb je er gewoon bijna vier uur over gedaan om thuis te komen... van Amstelveen ja. naar Maarsen. Ja, nee, dat hebben we al, want hij staat al op vier. Oh, hij staat al op vier. Oh, mijn oh, hemel. Ja. Oh, Esther. Hé, hey, en morgen thuiswerk, dacht je, of niet? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Normaal gesproken ga ik wel naar kantoor op dinsdag. Maar uh, als het weer er zo uitziet, dan uh, verwacht ik niet dat ik uh, naar kantoor ga rijden. Nee, nee ik denk nee. ook dat uh, veel van mijn collega's dat niet zouden uh, zullen gaan doen. Nee, zeker niet als je er vier uur plus over hebt gedaan. Ja, omdat <lacht> twee nog vertraging. Amsterdam, Utrecht, breukelen Maarsju, 4 kilometer 40 minuten. A12 daarnaast ja. Utrecht, Harmelen, de Meer, 3 kilometer 20 minuten. A 27, Gorkem, Utrecht, Hagenstein Houten. 5 kilometer en een half uur vertraging. Uh, Sterkt, jongens, als je daarin staat. De radio is daar gelukkig dan wel. Ik dacht misschien lekker even Beyoncé, single ladies... put your hands up, put your ring on it. Ik dacht, dat dansje kan je dan ook nog best wel makkelijk in de auto meedoen... als je dan toch daar staat. Ja, dan maar met z'n allen even in die file dat dansje omhoog doen. Toch met die vinger en die hand. Ja, ben niet single hoor. Ja. Is ik ben gelukkig getrouwd. Oké, okay, gelukkig maar. Die, die, die zit naast je dan toevallig of niet? Die zit zeker naast me, ja. Nou, ik ben benieuwd of het huwelijk morgen nog staat na vier uur, vrienden. Maar ik denk het wel. Zeker, zeker weten we. Um, Esther Sterkte nog even... Ja, ik wil de angst in in put the Afraid, I feel the love. We here to stay. We're larger than life. I walk with you through the fire. When I lose, I'm by your side. We're coming Armin van Buren, Chef Special. En Larger Than Life by Q. We gaan zo meteen toonaangevend spelen. Vijf tonen voor je kiezen en jou de vraag... wat is de titel en wat is de artiest? Dit is de kwalificatietoon. Om alvast een klein beetje op te warmen op deze koude dag. Als je weet wat dit is... mag je het laten weten via de Q-app. Of zijn nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm...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 Half tien verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Wat hier wordt gemeld door Flitsmeister is 4 km 35 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht, harmelen De Meern 3 km 20 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagenstein en Houten, 5 km 33 minuten. Dat is de informatie die wij in ieder geval krijgen van Flitsmeister. Hou er rekening mee dat als je de weg op moet dat het A-spec glad is. En B waarschijnlijk langer zal duren. Ik zag wel net bij iemand op Instagram dat er in ieder geval hulp onderweg is om de A2 wat minder een ijsbaan te laten zijn. Dat uh, wordt uh, vooral gezegd in de Q-Music App. Mocht je in die file staan, zometeen een klein spelletje. Hoor je wat dit is. En nog veel meer: Q-Music, Joost winkels. Je krijgt er namelijk nog vijf voor je kiezen. Eerst is het Martin Garrix de map.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 Vrienden Susanna Freek en Niemand bij You Music. Daar gaat hij. Hey, yes, In de sneeuw ga ik spelen toonaangevend. Kelly, goedavond. Hey, Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond Kelly, ik ga heel even vragen. Wil je de radio even uitzetten en de telefoon even van de car kit afhalen? Ja, ik, uh, ik heb jullie op luidspreken, nu staan. Oh, oké. Okay. Doe je het allemaal veilig? Komt helemaal goed. Oké. Hé Kelly, Tonig, even ga ik met jou spelen. Je had uh, zojuist de kwalificatie al goed. Dat ging om deze. Nou, toen wist je meteen te gokken dat het ging om. Anou, uh, girl van Anou. Ja, heel goed, heel goed. Absoluut was die goed. Um, Kelly, jij bent nog onderweg nu. Waar ben je nog heen onderweg zo laat nog? Ik uh, ga naar mijn werk in Zwolle. En is het een beetje te doen onderweg? Uh, ja, de wegen zijn hier goed. Oké, okay, gelukkig maar. Hey, titel en artiest, allebei één punt waard. Uh, Kelly, de vraag aan jou: wat is dit? Oh, ehm. Um, God... Ja, Hoe lang mag ik nadenken? Nou, uh, totdat ik zeg dat het mooi geweest is. Ja, kan ik hem nog één keer horen? Ja, dan was hij alweer. Nog één keer, komt hij? Oh, ja, ik ken hem wel, wel maar ik weet de titel niet. Dan uh, moet ik hem helaas afkeuren. Het was de Survivor Eye of the Tiger. Oh, ja. ja. ja. Of the tiger. Nou, geef verder niet. Gaan we snel door met de volgende. Wat is dit? Ja, Ik hoor het heel erg slecht, sorry. Ja. Nou, komt hij nog één keer. Nee, sorry, dit gaat niet worden. Die echt heel erg slecht. Helaas. Mas Black Happy. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan een andere, dan een andere. We gaan even naar de ballads. Wat is dit? Sorry, maar ik kan jullie echt niet verstaan. Dit is echt heel ja, Je verstaat ons niet. Nee, ik nou. kan jullie echt niet verstaan. Nee, Sorry. ach, dat is Kelly Clarkson, because of you. Oké, okay, nou, ik ga er eentje nog proberen dan met jou. Dit is namelijk uh, vooral gewoon een... Uh, ik wilde zeggen een doedelzak. Nou, hoe heet je dat ding ook weer? Kom er even niet op. Accordeon, wat is dit? Nou, dit, nee, dat gaat hem niet worden, ik denk. Het spijt me heel erg, maar ik hoor jullie echt niet. Nou, uh, dat geeft niet. Het was uh, Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat. Nou, oh, dat geeft helemaal niet, dat geeft helemaal niet. Uh, Kelly, dankjewel voor het meedoen. Ja, tot later. Ja, het geeft helemaal niks. En een fijne avond. Acht telefoonverbindingen. Dat komt allemaal door de sneeuw. Dat komt allemaal door de sneeuw. Dit is Doe Liba. Dit is Physical, but Kom.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 In my way, Well back music. Het is vandaag 5 januari, is altijd een dag die rood omcirkeld staat in mijn agenda. Um, het is namelijk vandaag de sterfdag van mijn vader. En hij is inmiddels al 23 jaar niet meer onder ons. Een hele tijd geleden heb ik een podcast over hem gemaakt. liefst papa Piet, omdat ik vijf was toen hij overleed. En ik wilde heel graag hem wat beter leren kennen. Omdat ik eigenlijk weinig levende herinneringen heb aan zijn zijn, aan zijn bestaan. Dus ik moest dat vooral hebben van verhalen van vrienden... van foto's, van video's... maar nooit echt zelf een hele levende herinnering in mijn hoofd. En door middel van die podcast heb ik hem echt beter leren kennen. Heb ik echt het gevoel gehad dat hij weer wat meer levend was... in mijn leven, in mijn hoofd. Ik hoorde zijn stem weer, ik wist weer hoe die klonk. Klinkt bijna gek, maar kon hem bijna weer een beetje voelen... en een beetje ruiken, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk in de tijd daarna, dus in de afgelopen nou, 2,5 jaar is het steeds vaker gegaan over mijn vader. Ook met vrienden, ook met familie. Dus dat gesprek is eigenlijk nooit uitgedoofd. En dat vond ik eigenlijk zo fijn. Want op zo'n dag als vandaag is het niet echt... dat ik dan heel erg denk, oh mijn god, mijn vader is er niet meer. Maar ik vind het wel goed om daar dus soms nog een beetje... bij mezelf bij stil te staan. Maar vooral het feit dat je over overledenen... moet blijven praten om ze levend te houden. En dat is eigenlijk de meest belangrijke boodschap misschien wel... van vandaag, die ik je dan toch misschien nog even mee wilde geven. Dat met name over die mensen praten die er niet meer zijn... daardoor hou je ze juist levend. En ook voor mensen die je misschien kent in jouw omgeving... waarvan één ouder is overleden... of waarvan van, dat iemand bij iemand is gebeurd. Praat daar juist over. Want als ik uit eigen ervaring spreek... vind ik het heel leuk en heel fijn om over mijn vader te praten. Dat is voor mij helemaal geen verboden onderwerp. Hoewel ik soms ook wel eens hoor van mensen die zeggen... ja, ik vind het bijna moeilijk om erover te beginnen. Eh, misschien is het na 23 jaar iets minder moeilijk. Maar mensen vinden het fijn om over die mensen te praten. Dat is vaak echt wel zo. En zeker als er wat meer tijd overheen gaat... is het juist mooi om daar herinneringen over te delen... en je gevoel daarover te delen. Dus mocht je nu luisteren en denken... Goh, euh, ik vind het lastig om daar het gesprek over met iemand te beginnen... begin gewoon dat gesprek. Want je moet over overlenen blijven praten... om zijn leven te houden.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 Die music. On the day that I die. Nou, dank nog voor alle lieve berichten via de Q-Miscantie binnenkomen. Ik uh, vertelde net dat het uh, de sterfdag vandaag is van mijn vader. Um, en nu is het zo dat dat niet na 23 jaar nog een hele beladen dag is. Het is altijd een goed moment om uh, daar toch even bij stil te staan. En zeker ook aan hem te denken. Um, en daar zeg ik vooral ook, ja, praat vooral over overledenen om ze weer leven te houden. Dat is gewoon een, een fijne gedachte, in ieder geval voor mij. En... Mocht je er wel eens over twijfelen om er bij iemand over te praten, soms kan het juist heel fijn zijn. En praten mensen in ieder geval, als ik dan voor mezelf spreek, uh, vind ik het eigenlijk heel leuk en heel fijn om over hem te praten. Larsie, goedavond. Goedavond Joost. Um, ja. Uh, ja, ja, nee, ja, het verboden woord. Heb je er zweethandjes voor of niet? Ja, een beetje. Ja, ja, toch wel, toch ja, wel. Ja, ja. een beetje, daar was je alweer. Oh shit! <laughs> oh nee, ja. Ja. ik had niet eens door. Wat stom! Maar dit so, is dus oh, het probleem van het verboden woord... dat het gaat zijn vanaf volgende week maandag. Godzame. Het eerste woord wat ik zeg. Ja. Ja, ja, dus ja, heel erg. Ja. <laughs> toch? Nee, nee, nee, dus, heel erg was goed. Heel erg, ja. ja we mogen deze week nog gewoon praten. Heel oh, zenuwachtig. Ja, ja, ik krijg ook helemaal meteen klamme handen, joh. Ja, <laughs> wat irritant. Hé hey, Lars, wil jij ja. eens even een nachtje slapen? over het feit... Uh, of nou, eigenlijk wil ik van jou van een voorspelling horen... morgen, ja? wie jij denkt dat het het vaakst gaat zeggen. Hoeveel oh, nog ja. zeggen? Mag je nog even een nachtje over slapen, 24 uur? Ja. Wie gaat het nou het vaakst zeggen? Hoe vaak? En wat denk jij zelf over jouzelf? Hoe vaak ga jij het zeggen? Oh, nou ja. Ik ga er eens even over nadenken. Ik kom morgen op terug. Daar mag je zo meteen eens over nadenken. Heb ik mij laten vertellen dat repeat of niet terug is van vakantie? Terug van kerstvakantie, klopt. Wat zit daarin? Nieuw van Nate Smit. Nate Smith. Next Fix What You Didn't Break. Juist. Exact. Nou, dat liedje zo meteen. En ook Katy Perry en Alyssa. En... En? We hebben ook een ochtendshow, hè? En we hebben een ochtendshow? Ja, volgens mij wel. Luister maar. Hè? Morgenochtend ja, ja, morgen. weer. Mattie. Mattie. En Marike. Ook in het nieuwe jaar zijn we er weer. Iedere ochtend tussen zes en tien. En het was vanmorgen meteen gezellig. Ik ben een keertje door mijn rug gegaan terwijl ik me wilde m'n afvegen. Toen maakte ik die draaiende beweging die daar een beetje voor nodig is. Toen dus schoot het er ook in. <laughs> de Ik dacht nog even, bam, knallend. Uh, ja, uit. En ja. ik heb uh, de hele dag op handen en knieën gezeten. Oh, wat heerlijk verstanden. Om de keuken schoon te maken. Ja, wij hadden de avond ervoor. hadden wij kleine krioelende witte beestjes gespot. Ja, het zijn waarschijnlijk iets van een soort van luisjes of zo.